Die is ook in, in twee delen, want vanavond is er dan uh, een deel. Maar morgen gaat hij verder. Ik hoor de geluiden al vanuit het raadhuis. Uh, dus uh, het, het gaat uh, straks heel belangrijk uh, worden, uh, wat dat betreft. Onder andere instemmen met de benoeming leden van de Raad van Toezicht... Stichting Openbaar Primair Onderwijs zuid kennemerland Dat is een hamerstuk. En verder zijn er natuurlijk bespreekstukken... zoals het verzoeken van de verlenging van de erfpachtpassage... in het parkeerterrein van Venemaplein. Bekrachtige opge uh, opgelegde geheimhouding, dialoognotitie. Dat gaat over de Watertoren. Uh, tijdbestedingen van de wethouders per 1 november 2018. Goedenavond, dames en heren. Leden van de raad, college, publieke tribune... luisteraars en kijkers thuis... En ik zou bijna willen zeggen, de wintertijd is begonnen en dat is te merken ook. Maar voor de mensen hier in de raadzaal en niet voor de luisteraars en kijkers thuis, de verwarming is hier uitgevallen, dus we zijn met noodvoorzieningen aan de gang. Maar dat valt in het niet bij hetgeen ik zojuist in Nieuw Noord en Oud Noord zag. Daar is de stroom al een paar uur uitgevallen. Men is echt met mannenmacht aan het werk. Uh, gelukkig is het rustig daar. En er wordt ook preventief door de politie rondgereden. Dus dat uh, draait allemaal goed. Maar het is wel vervelend, hoewel je die kaaslichtjes natuurlijk... Uh, ja, dat doet heel romantisch aan. Maar voor mensen zelf kan het soms wat lastiger zijn. Dus ik hoop dat zij uh, weer stroom krijgen. Niet in de laatste plaats om met ons mee te kijken en te luisteren. Ik heb nog een andere mededeling. En die is van andere aard en iets serieuzer. En ik zou... ...namelijk even willen stilstaan bij het overlijden van Pieter Vlieringa. Dames en heren. En ik verzoek u voor zoveel mogelijk even te gaan staan. Meneer Vlieringa is in onze gemeente actief geweest als huisarts... ...maar ook in ons openbaar bestuur. Hij was daar lokaal betrokken bij... Hij was maar liefst 32 jaar raadslid waarvan ruim 10 jaar wethouder, dat kon in die tijd nog. En meneer Vlieringa, zo heb ik begrepen, was een markante persoonlijkheid met een geheel eigen stijl, maar wel heel betrokken bij onze gemeenschap en onze inwoners. En mabel en eigenzinnig zijn dan de contrasterende woorden die je hoort. En ook in die jaren was er wel eens een discussie over parkeren, zo heb ik gehoord. Wij danken hem voor zijn inzet voor onze gemeente en ik wil graag een paar momenten van gedachtenis voor hem. Dank u wel. Hey, dank u wel. Zijn er uwzijds mededelingen over belangen dan wel betrokkenheid? Ik kijk even rond. Meneer Elgebali. Ja, voorzitter. Dank u wel. Net als in de commissie uh, zal ook bij agenda punt 4... het verzoeken van de verlenging van de erfpracht, passage en parkeerterrein... van Venomaplein op de tribune plaatsnemen. Uh, want uh, mijn vader heeft in dat uh, gebied nog steeds een uh, restaurant. Uh. Ik hoor u dat zeggen, meneer Algebali. En ik twijfel even, uh, want de informatie delen is essentieel hier aan deze tribune. En ik, ik zit zelf een beetje met twijfel of het een direct persoonlijk belang is. Het is een afgeleid belang. Dus ik wil even in de raad peilen, want uh, u weet allen dat uh, stemmen in deze raad een zware verantwoordelijkheid is. Uh, even met u bij de fractievoorzitters langs hoe u dat vindt. Um, en ik begin bij meneer Kramer. Ik vind geen bezwaar als u blijft. Mevrouw Weijers? Of is meneer. Is, <laughs> is er nog, een... nog niet? Ex <laughs> geen bezwaar. Mevrouw Koper. Geen bezwaar. Ik vind het fijn dat het gemeld is. Daar gaat het om. Mevrouw Van der Veld. Geen bezwaar. Meneer Deen. Geen Ga via de microfoon even, meneer Deen. Geen bezwaar. Dank u wel. Meneer Hemsen, Als D66 vinden we dat, we dat u elke schijn van belangverstelling moet voorkomen. Dus wij vinden het, dat dat gaat heel erg sportief. En uh, dus ook bezwaarlijk. Dank u wel. Meneer Hendricks. Voorzitter, geen bezwaar. Goed dat het uh, gemeld is. Goed. Nou, dan uh, constateer ik meneer Elgebali dat uh, het aan u uiteindelijk is uh, hoe uw keuze is... U proeft aan deze raad dat wordt gewaardeerd dat u het meldt, maar dat die persoonlijke belangen in die zin niet zo wordt opgevat. Anderen op dit onderwerp? Iemand anders een mededeling of meneer Kramer? Ja voorzitter, ik wil een uh, korte verklaring uh, hier uh, doen. Uh, als volgt, de gemeenteraad van Zandvoort heeft er kennis van genomen dat de burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, vanwege bedreigingen heeft moeten onderduiken en alleen onder zwaar bewapende begeleiding in het openbaar kan verschijnen. Wij vinden dat dit onacceptabel. In Nederland hoort een bestuurder die zijn ambt uitoefent niet te vrezen voor dit soort uitwassen. Als wij daarvoor buigen wordt democratie en de rechtsstaat geweld aangedaan. Wij prijzen Jos Wienen om zijn houding en willen hem vanuit Zandvoort een hart onder de riem steken. Burgemeester Wienen, sterkte. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Kramer. Dank u wel, raad. Ik denk dat collega Jos Wienen dit buitengewoon waardeert. En ik zal dat ook aan hem overbrengen. En ik dank u daar ook van harte voor. Zijn er nog andere mededelingen? Van uw zijde. Dan gaan wij over naar de loting. Even nu kijken, nummer 16, meneer de gevier. Mevrouw van der Veld, komt er tot een hoofdelijke stemming, dan begin ik bij u. Dan gaan wij naar agenda punt 2. En dat is het vaststellen van de agenda. Zijn er van uw kant voorstellen tot wijziging of aanvulling? Ik kijk rond en dat is niet het geval. Ik heb ze ook niet, dan stellen we hem zo vast. En dan gaan we ermee aan de slag. De hamerstukken. Er is één hamerstuk, dat is in overleg met u iets aangepast, zodat eh, de geheimhouding... Vanzelf oplost, en die in het verband met de CV's die waren bijgevoegd. En dat gaat over het instemmen met de benoeming Leden Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair onderwijs zet Kennenbeland. Al dus besloten, dan gaan we naar het bespreekstuk. En het allereerste bespreekstuk is het verzoek verlenging erfpachtpassage passage en P terreinen van van Venema Plein. Nou, dat is mooi dat ik vertraagd doorkom. Ik hoop bij u toch iets directer binnen te komen. Um, dat was in de commissie nagenoeg een hamerstuk, als ik het goed heb begrepen. Alleen uh, Gemeentebelangen Zandvoort had daar nog een uh, vraagteken bij. En ik begin bij Gemeentebelangen Zandvoort. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Ik geloof um, eerlijk gezegd dat ik de eerste was die zei dat het geen hamerstuk was. Dus ik weet niet hoe de rest erover dacht die niet meer aan bod kwam. Want ja, als er één zegt geen hamerstuk, dan hebben wij hier de afspraak: geen hamerstuk. Ik eh, moet u zeggen, het geen hamerstuk heeft voornamelijk voor ons te maken met het feit dat er in de commissie door de wethouder het een en ander eh, gezegd werd, benoemd werd, wat zij wilde gaan doen. En ik wil eigenlijk vandaag van de wethouder weten wat zij eh, tot nu toe bedacht heeft te gaan doen. Want wij zijn van mening namelijk dat eh, er zijn nog geen concrete plannen... Er is sterker nog eigenlijk helemaal niets op papier. En om dan nu al de erfpacht per 1 januari... of per 2 januari die dan aandient... direct in te laten gaan, niet daarvan verlengen... dat uh, ging ons net even te ver. Uh, waarom moet je een pand uh, leegmaken? Misschien wel drie jaar leeg laten staan. En uh, ondernemer drie jaar geen inkomsten eruit kunnen laten hebben... terwijl er misschien... Nou ja, pas over vijf jaar daadwerkelijk een op de grond ingaat. Dus uh, dat is eigenlijk de voornaamste reden. Wij zijn het er wel mee eens dat de erfpacht beëindigd moet worden. Gewoon van rechtswegen, Dat is nou eenmaal de afspraak. Maar ik moet wel zeggen dat wij binnen onze fractie het er wel over gehad hebben... dat de wijze waarop er omgegaan is met de ondernemers en de eigenaars van deze panden... nou niet echt een schoonheidsprijs verdient wil ik het even belaten. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Ik kijk even rond. Iemand anders behoeft in de raad. Ik constateer dat dat niet het geval is. Dan ga ik naar de portefeuillehouder, Mevrouw Vrij. Dank u wel, voorzitter. Uh, dank u wel, ook mevrouw Van der Veld... voor uw uh, uh, opmerkingen en uh, gedachten over dit onderwerp. Want het is zeker een heel belangrijk onderwerp uh, voor Zandvoort. De erfpacht uh, wordt niet verlengd. Uh, met ingang van januari en zoals ik ook eerder heb toegezegd, uh, ga ik in overleg met de betrokkenen, de ondernemers ter plekke en uh, uh, ja, ik geloof dat eerder de term ook over en uh, uh, dat de VVD bijvoorbeeld dat ook heeft aangehaald uh, om te kijken of ze nog langer zouden kunnen ondernemen daar. En dat zijn uh, aspecten waarover ik in gesprek ga en dat wil ik zo spoedig mogelijk gaan doen. Dank u wel, mevrouw Vrij. Behoefte hoeft aan een tweede termijn. Ik constateer dat dat niet het geval is. Daarmee kunnen wij tot stemming overgaan. En dat mag bij hand opsteken. Wie is voor het verzoek verlenging passage en P-terreinen van Van Velenma plein? Bij hand opsteken graag. Wie is voor? Nee? Ik merk dat ik onduidelijkheid uh, ja. ga doen. Ja, want dan zouden we nu iets heel erg ja. gaan Dit is namelijk de titel van het ja. stuk. Ja. Het stuk heet Verzoeken, Verlenging, Erfpacht, Passage en P-terrein van Venema En als u daarvoor stemt, ik zal het stuk nu gaan openen. Dan is de kern van het besluit dat u het niet inwilligt. Dus... Ik zei het kort door de bocht, u heeft helemaal gelijk. Wie is voor dit besluit, zoals ik het net nader heb geduid, hand opsteken graag, bij handsteken. Ik constateer dat dat eh, bijna, dat, dat unaniem is en meneer Algebali heeft eh, de stoel en daarmee de zittingszaal even verlaten. Dus er zijn 16 stemmen voor. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan gaan wij verder met agendapunt. 5 vijf, dat is het bekrachtigen van de geheimhouding en wel op de opgelegde geheimhoudingsnotitie, dialoognotitie. Wie wenst daarover het woord? Meneer Heimsen, gaat u gang gelijk. Ja voorzitter, dank u wel. Ja, het is een, uh, een dialoognotitie. Meneer, Meneer Heimsen, ik, ik hou u en de anderen maar even voor dat als u over de inhoud gaat praten, dan kan dat niet... Dan moeten we in geheimhouding gaan. Dit gaat sec over wel of niet verklaren tot beslotenheid. Ja, dat, dat staat in het raadstuk. Ik kent ik mij beter. Ik, zit, ik, zit er al, ik heb al een termijn erop zitten. Dus ik weet ongeveer wel hoe het werkt. Maar dank u wel daarvoor. Um, en het gaat mij met name over, over de, de, de geheimhouding die inderdaad zit op die dialoognotitie. Uh, en uh, D66 vinden we me namelijk bezwaarlijk. Als we het in het vorige, vorige raadsperiode hebben over een, openbare, een omgekeerde openbare inschrijving, dat het wel eens netjes zou zijn om uh, beslissingen en stappen zo open mogelijk en transparant mogelijk te doen. En dan snap ik dat je strategische keuzes die je eventueel wil maken als raad niet zo snel openbaar wil maken. Maar ik betwijfel, uh, en ik, volgens mij is in de vorige periode dat ook nog wel eens gezegd door de OPZ en uh, door de VVD... dat er wel heel snel geheimhouding op bepaalde stukken wordt neergelegd. En uh, ik zou het op prijs stellen dat in dit soort politieke gevoelige onderwerpen... ...iets minder snel op dit soort onderwerpen geheimhouding gelegd zou kunnen worden. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Hemsen. Iemand anders in eerste termijn? Ik kijk rond. Dat is niet... En meneer Van Tichelen. U was net nog op tijd. Gaat u lang. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, in zijn algemeenheid uh, zijn wij tegenstander van geheimhouding. Hoe meer je geheim houdt... Dat is voor de burger gewoon lastig te verteren. Je bent uiteindelijk de bevolking aan het vertegenwoordigen en die willen graag weten wat je aan het doen bent. Echter, in dit specifieke geval zijn er voldoende redenen om in dit geval wel de geheimhouding erop te leggen. Maar we zijn er geen voorstander van in zijn algemeenheid. Dank u wel, meneer Van Tiggelen. Kijk even rond. Niemand anders? Dan vraag ik de portefeuillehouder, heeft hij behoefte nog aan een toelichting? Portfijl, Bluis. Na, nou heel kort, uh, de, de notitie is uh, uitgebreid in beslotenheid besproken met deelname van onder andere de advocaat om de dingen goed af te stemmen met elkaar. En dit is echt strategie, dus wij zullen inderdaad terughoudend zijn met dingen vastleggen met geheimhouding. Maar in dit geval denk ik dat we niet anders konden doen als dit via de geheimhouding te regelen. Dank u wel, wethouder Bluis. Iemand behoeft aan een tweede termijn? Niemand? Dan gaan wij tot stemming over. Agenda punt 5. Het bekrachtigen van een opgelegde geheimhouding, dialoognotitie. Wie is voor? Bij handopsteken graag. Voor zijn alle aanwezigen, daarmee is het voorstel unaniem aangenomen. Ik dank u en dit lijkt mij een buitengewoon goed ritme om de hele vergadering door te gaan. Okay. Ik heb het tempo, hè? heb ik het over. Niet over uw stemming. We gaan naar agenda punt 6. De tijdsbestedingsnorm wethouders per 1 november 2018. Dat is een initiatief raadsvoorstel. Als ik het goed heb. Ja. Heeft een van de partijen behoefte om daar een toelichting op voorhand op te geven... of gaan we gewoon in eerste termijn? Goed, ik kijk rond, dat is niet het geval. Wie wenst in eerste termijn het woord? Mevrouw Van der Veld, mevrouw Koper, zag ik, en meneer Van Marlen. Nou, uh, mevrouw Koper, begin ik bij u. Dank u wel, voorzitter. Uh, drie wethouders die de portefeuilles uh, op zich genomen hebben... dat is de politieke wer werkelijkheid nu. De drie wethouders die het werk van uh, oorspronkelijk vier wethouders nu doen. En dat daar uh, ook de beloning bij hoort... Uh, en dat er voltijds gewerkt uh, gaat worden... Of al wellicht al wordt, dat lijkt me niet meer dan uh, logisch. Loon naar werken. Uh, wat ons betreft zou dat dan ook de ingangsdatum 1 oktober moeten zijn... ...want ik ga ervan uit dat er afgelopen maand met de begroting in de voorbereiding al zo gewerkt is... Uh, ...maar dat hoor ik dan straks graag. Maar in dit besluit staat ook dat u afstapt van de vierde wethouder. En Partij van de Arbeid deelt die opvatting niet... Uh, de argumenten die ervoor aangedragen worden, daar ontbreekt het argument dat we ook een hoog ambitieniveau in dit raadsbrede programma hebben neergelegd. En dat is en was nog steeds een valide argument. Verdelen van werkdruk en daarvoor de vierde wethouder. Die discussie over de kwaliteit van de uitvoering van het raadsbrede programma had ik graag met mijn collega's willen voeren. Maar gezien het besluit wat daarvoor ligt en de draagvlak wat dat heeft... is het niet opportun, want de conclusies zijn dan al getrokken. Maar ik wilde dit graag nog even aan u meegeven. Dank u wel, mevrouw kopen, Meneer Van Marle. Dank u, voorzitter. Met verbazingen wij kennis genomen van het voorstel van de indieners... OPZ, CDA, VVD en GroenLinks om terug te gaan naar drie wethouders. Enerzijds verbazingwekkend omdat de indieners met dit een soort van middenrijd hebben besloten. Of voorbereid in ieder geval. Lezen naar de e-mail van fractievoorzitter Kramer van OPZ... aan onze fractievoorzitter op 19 oktober. Is er dan geen collectieve samenwerking meer op het raadsprogramma? En waarom lijkt er een oppositie, een coalitie te ontstaan en worden gevoerd? En doen we niet meer aan democra democratie door ons te betrekken... met alle partijen voor een dergelijk besluit? En anderzijds hebben we in juni op argumenten aantal zaken besloten. In juni vinden alle partijen het unaniem goed dat we met vier wethouders gaan werken. Dat het beter recht doet aan het raadsprogramma en het draagvlak. En dat is nu na een paar maanden alweer geen sprake meer van. De argumentatie van de indieners dat dit het meest voor de hand liggend is. Wat ons betreft is het meest voor de hand liggend even wachten. ...en dit tijdelijk te doen. De indieners vinden het niet opportun dat de vier grootste partijen een wethouder leveren. Waarom geen kleinere partij de ruimte geven? Of nogmaals het tijdelijk even aankijken. De indieners vinden het niet meer noodzakelijk vanwege de brede steun voor het raadsprogramma. Die steun wankelt ons, wat, wat ons inziens als er op deze wijze wordt bestuurd... En indieners zijn bovendien van mening dat de huidige en tijdelijke portefeuilleverdeling van het college laat zien... dat met drie wethouders uitstekend tot een evenwichtige verdeling van de portefeuille is te komen. Een verdeling kan wel, maar het gaat toch wel om de verwezenlinking van onze gezamenlijke ambities. En hier wordt de suggestie gewerkt dat het werk wel kan met drie wethouders. Klopt dat? Kortom, bent u met deze 60 eens... Laten we wachten op de uitkomst van het integriteitsonderzoek, waarbij aanleiding in het gedrag van de wethouder van de grootste partij in het college is. Het voorstel om naar drie wethouders te gaan is tijdelijk prima, maar doet geen recht aan de huidige situatie. En nog een vraag: is er ook gesproken over een vakgerichte, onafhankelijke wethouder van buiten? Dat is dan wat u betreft, meneer Van Mallen. Goed, dan begrijp ik uw blik. Um... Er is weer stroom in heel zandvoort. Ik meld het maar dat het altijd prettig voor de mensen die het vooral hebben moeten missen. We gaan verder met mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Over stroom gesproken. Toen ik uh, dit bericht uh, binnenkreeg. Nou, ja, voelde ik een aardig stroomstootje. Ik was nogal uh, verbaasd dat dit uh, door een aantal partijen naar voren wordt gebracht... zonder enig overleg met de andere partijen. Terwijl toch deze partijen ook betrokken waren bij het opstellen van het raadsprogramma. Waarin we dus ook met z'n allen hebben gesteld dat we naar vier wethouders gaan. Inderdaad, wat eerder gemeld werd om de druk te verdelen, de werkdruk. En... Uh, ja, ik, ik kan er nog veel meer over zeggen. Uh, mijn buurvrouw heeft er al genoeg over gezegd. Overbuurman heeft er ook genoeg over gezegd. Um, door deze handeling creëert u dus wederom een wij en een zij. En het begon zo goed. En het eindigt zo rottig binnen een paar maanden al. Ik ben er echt diep en diep teruggesteld over... dat er niet eens de moeite is genomen... om uh, nou ja, de andere fractievoorzitters... Uh, te vragen hoe zij erover denken om het werk over drie wethouders te verdelen in plaats van zoals door deze raad bekrachtigd over vier personen. Maar goed, gezien het aantal ondertekenaars weten wij genoeg en is het dus wij en zij. En ik wens u veel succes. Dank u wel mevrouw Van der Veld. Meneer Hendricks. Ja voorzitter, ik hoor mevrouw Van der Veld en de sprekers voor haar eigenlijk ook zeggen van waarom wordt de rest van de raad daar niet uh, bij betrokken. Maar bij mijn weten is er gewoon naar alle fractievoorzitters in nou, van een mail gestuurd met wij denken hieraan wat vindt u daarvan. Dat is de mail die de heer Kramer uh, heeft gestuurd waar de heer Van Marlen net al uh, aan refereerde van, van halfwege oktober. En dat was ver voordat dat is ingediend bij de Griffie of bij, bij wie dan ook. Is die, die vraag bij voor mij alle partijen neergelegd juist om het met z'n allen samen op te pakken. Veld. Ja, ik wil daar graag op reageren. Vindt u dat een vorm van overleg? Meneer Hendricks. Uh, dat vind ik een uitnodiging voor een overleg. Ja. Wel, dan zou ik de mail nog maar eens lezen, want dat is niet echt een uitnodiging voor overleg. Maar... Iemand anders? Mevrouw Koper. Om even op meneer Hendricks in te gaan, voorzitter. Uh, er is geen uitnodiging tot overleg geweest. Er is een uitnodiging om het voorstel, wat een ruime meerderheid had, mede te ondertekenen. Dat is iets anders dan een uitnodiging voor overleg. Is er vanuit de indieners behoefte aan een reactie? Meneer Hendricks heeft een vraag gesteld. Ik vraag het maar aan uw raad. Nee. Heeft het college behoefte aan een reactie? Nee? Goed. Dan constateer ik dat hiermee kennelijk voldoende door u van gedachten is gewisseld. En dan rest mij niets anders dan dit besluit in stemming te brengen. En dan heb ik het over agendapunt 6. Dat is de tijdbestedingsnorm wethouders per 1 november 2018. Wie is voor dit voorstel? Voor dit voorstel zijn de... Oudere Partij Zandvoort, het CDA, GroenLinks, de PVV en de VVD. Wie is tegen dit voorstel? Tegen dit voorstel zijn D66, Partij van de Arbeid en Gemeentebelangen Zandvoort. En meneer Deen heeft een stemverklaring, denk ik. Hè? En meneer Hermers ook, kom zo lang, nou, maak het rondje. Meneer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Um... Het was best wel een lastig iets voor ons. Alleen, uh, en wij begrijpen ook de woorden van GBZ, uh, PvdA en D66 heel goed. Alleen, uh, ja, wij willen wij wil een keer verder. En uh, we denken dat het uh, anders weer dusdanig veel vertraging op gaat leven dat, dat we voor Zandvoort nog steeds niets, uh, niets gaan betekenen. We zijn ondertussen een half jaar verder. Uh, daarom. Kijk... Meneer Deen, de stemverklaring is kort en bondig. Ja, Eigenlijk ik zal hem afronden. Ik zal hem afronden. <tie> Wij, wij, uh, wij zien ook niks in een, uh, een wethouder van, uh, van een kleinere partij. En, uh, nee, ja, meneer ook hè, dus, nee, meneer uh, Deen. Integriteitsonderzoek, wat dus staat, dat niet in de weg. Dank, u wel. Dank u wel. Mevrouw van der Veld, kort en bondig zoals u bent gewend. Gaat proberen. <laughs> maar dat zijn er alweer een paar meer. Ik ben teleurgesteld, teleurgesteld in het feit dat er niet overleg is gepleegd, teleurgesteld in het feit dat er niet nee, is gekeken. Nee, mevrouw van der Veld. Een, jawel, een wethouder van buitenaf had ook een optie geweest. Kort en bonden. Meneer Hemsen, aan u hoef ik het niet voor te houden, dat weet ik al. <lacht> ik wil graag een stemverklaring doen, geen discussie natuurlijk. u. Meneer Hemsen. <kliek> um, Normalite zouden wij voor zijn, maar dit vinden we geen manier van overleg, dus daarom hebben we tegengestemd. Dank u wel. Mevrouw Koper. Akkoord met loon naar werk. En als dat het voorstel zou zijn... dan was het een typisch partij van de arbeidsstandpunt en akkoord... maar niet akkoord met de wijze waarop de rest van het besluit uh, hier voorgelegd is. Dank u Dank wel. Dank u wel. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen met twaalf stemmen voor en vijf tegen. Dan gaan wij naar het hoofdonderwerp, zou ik zeggen... En daarmee wil ik de andere onderwerpen niet te kort doen, maar de begroting en zeker ook het uitvoeringsprogramma, die hebben toch een nog veel verder strekkende gevolgen. En voordat ik u het woord geef, houd ik u nog even het proces voor dat wij met z'n allen willen doorlopen. Wij hebben afgesproken met elkaar dat beide onderdelen gezamenlijk door u worden meegenomen wel of niet in de algemene beschouwingen of later. De algemene beschouwingen gaan per partij. Die gaan opvolgende van het aantal stemmen wat is uitgebracht. U krijgt per partij maximaal acht minuten... en het leuke is dat ik u daarbij mag helpen. Geen interrupties. Als een fractievoorzitter aan het woord is... aansluitend is er de gelegenheid om vragen dan wel reacties te geven... En vervolgens gaan we naar de volgende. U mag kiezen, gezondheid, of u dat vanaf uw eigen plaats doet, dan wel vanaf het spreekgestoelte. Of naast mij wordt gezegd, het scheelt soms vanuit de camera perspectief, voor het geluid maakt het niet uit. Maar u moet het vooral voor uzelf doen. Ik vermoed dat we daar wel zeker anderhalf uur mee aan de slag zullen zijn, dan is het even de vraag of er een schorsing al dan niet komt... op verzoek van het college om zich voor te bereiden. En kijken we ook even stiekem naar de klok, hoe ver we zijn. Want als het zo doorgaat zoals nu... zouden we misschien wel eens in één avond kunnen afronden. Vervolgens is de reactie van het college... dan stel ik voor om moties en abonnementen in te dienen en kort te bespreken. Dan gaan we nog een keer een algemeen rondje doen. Dat zou je de tweede termijn kunnen noemen. Maar je kunt het ook nog een keer een breed... Uh, termijn noemen waarvan met name de onderwerpen aan de orde komen waarvan u wilt dat ze nog verder in debat gaan. Dus die keuze. Is die structuur voor een ieder helder? Meneer dat... baalberg Wilson. Ja, voorzitter. Ik, ik begreep even van u en ik wil even checken of dat goed begrepen is. Dat algemene beschouwing en uitvoeringsprogramma in één wordt behandeld. Ik had dat namelijk op basis van de agendering niet zo begrepen. Nou, dan... Uh... Zijn er nog meer mensen die liever een knip daarin willen hebben? Want ik ben net zo makkelijk zoals u dat wilt. Behalve met stemverklaringen. Ik kijk even rond. Um, meneer Kramer, dat is ook het standpunt van OPZ daarmee. Ja? Mevrouw Weijers wil ook een knip. Mevrouw Koper? Maakt u niet uit. Meneer Algebali, Mevrouw Van der Veld? Maakt niet uit. Meneer Deen? Geen knip. Meneer Hemsen? Geen knip, Meneer Hendricks. Geen, uh, voorkeur. geen voorkeur. Zo. <laughs> het is, uh, daarmee is het volgens mij bijna uh, zijn voor alle standpunten gelijk. Uh, mevrouw Koper. Meneer de voorzitter, ik, ik vergis me. Ik, ik heb geen bezwaar tegen de integrale be, uh, behandeling. Maar on, ons amendement staat geagendeerd bij het uitvoeringsprogramma. En ik zou dat wel heel graag willen behandelen, ons amendement. Zeker, ik ga uw amendement niet vergeten. Heeft u een harde toezegging van. Dank u wel. Ja. Uh, dan Voorzitter. stel ik voor dat ik het volgende ga doen. Wij gaan de algemene beschouwing houden. Daar gaat het college op reageren. En aansluitend gaan we opnieuw even peilen aan de hand van wat we gehoord hebben. Gaan we de knip maken of niet? Want dat is denk ik het meest logische moment om even te zeggen. Nu tillen we even het uitvoeringsprogramma als eerste aan de orde en dan de begroting. Bijvoorbeeld. Is dat een goede suggestie, u gehoord hebben de? Ja. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Volgens mij zit zo de agenda ook daadwerkelijk in elkaar. En want uh, zover als mij bekend is, staan de amendementen staan bij de begroting. En uh, dus ik ben voorstander om eerst de algemene beschouwing te doen en eventueel dan het uitvoeringsprogramma met uh, de reacties en begroting, met de amendementen en uh, de moties. Dus wat u voorstelt is eerst algemene beschouwingen, vervolgens reactiecollege, dan het uitvoeringsprogramma en daarna de begroting met abonnementen en moties. Meneer Deen. Voorzitter, ik lees agenda punt 7 als zijn de algemene beschouwingen op het uitvoeringsprogramma Zandvoort 2018 en de ontwerpbegroting. Dus... Nou, dan zijn we het nog steeds eens. Dat zegt meneer Kramer ook niet dat het niet zo is. Oké. Okay. Maar nou ja, taal is wel af en toe een lastig dingetje. Nou ja, ik heb het niet gescheiden gelezen. Nee. Uh, maar we zijn het volgens mij op hoofdlijnen nog steeds eens. We gaan het doen als volgt. En dit is niet meer voor discussie vatbaar. We beginnen met de algemene beschouwingen. Vervolgens krijgt het college het woord al dan niet na een schorsing. En mogelijk gaan we daar morgen mee verder. Daarna gaan we... Daarna gaan we naar het uitvoeringsprogramma, aansluitend de begroting. En als we met de begroting beginnen, wil ik wel alle abonnementen als eerste ingediend hebben. Dan kunt u daar namelijk meenemen in het debat. Ja? En mocht u in debat twee termijnen willen, ik hoor het graag. Goed. Fijn dat we het eens zijn. Dan gaan we beginnen met de algemene beschouwingen. OPZ, meneer Kramer, blijft u zitten? Ja, dat scheelt tijd. Goed, aan u het woord, meneer Kramer. Goed, meneer de voorzitter, raadsleden en de overige belangstellenden. De OPZ-fractie is van mening dat er met optimisme naar de gemeentelijke begroting gekeken kan worden. Er kan een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd worden en de algemene reserve is en blijft op niveau. Belangrijk onderdeel van deze begroting is de uitwerking van het raadsprogramma 2018-2022 in een uitvoeringsprogramma. OPZ ondersteunt het uitvoeringsprogramma. Het is immers een vertaling van onze raad brede ambitie en intenties zoals die met inbreng van alle fracties in het raadsprogramma Zandvoort 2018-2022 zijn verwoord. Voor elk onderwerp uit het raadsprogramma zijn in het uitvoeringsprogramma acties opgenomen om onze ambities te realiseren. Het is daarmee een richtinggevend document voor deze raadsperiode. Het geeft een overzicht van benodigde budgetten en formatie... als mede het extra budget en formatie. Als nu al duidelijk is dat dit onvermijdelijk is... voorzitter, en daarin schuilt een punt van zorg. Want wat daartoe nodig en onvermijdelijk is... is weliswaar naar beste weten ingeschat maar is vooruit niet steeds geheel te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan lastenverlichting versus realisering van nieuw beleid. De te maken omslag van reactief naar proactief handhaven. De enorme inspanning die ons op het gebied van de volkshuisvesting... en van verduurzaming en energietransitie wachten. Daarop zullen wij bij de opvolgende behandeling van het uitvoeringsprogramma nader ingaan. Risico's. Voorzitter... Of alle risico's onder controle zijn, moet nog blijken. De risico's zijn mede gelegen in de grondexploitaties... van bijvoorbeeld Middenboulevard en andere grote projecten. In de begroting zitten geen actuele overzichten... van de grondexploitatieberekeningen. Helaas wordt het daardoor niet mogelijk... een gedegen oordeel te vormen over de risicobeheersing. U, u heeft ons de toezegging gedaan ons in december een helder overzicht van de grondexploitaties en eventueel risico's te presenteren. Wij wachten dat geduldig af. Daarna kunnen wij naar de wens van OPZ zeggen... wij hebben de boel onder controle. Voorzitter, in de najaarsnota 2017 is de reserve strategische investeringsagenda ingesteld. Met als doel incidentele middelen ter beschikking te stellen... om te investeren in projecten die passen binnen de ambitie van Zandvoort... De investeringsomvang is groot. Hoe groot is nog een vraag. Opzet roept het college op om de omvang van de ambitie financieel te kwantificeren... gerelateerd naar de projecten en dit gelijktijdig in december bij de grondexploitaties te presenteren. In het nieuwe raadsprogramma is besloten om vijf projecten waaronder Boulevard en André Zandvoort met voorrang op te pakken. En om deze nu vanuit de ingezette lijn verder in versering te brengen. OPZ vertrouwt erop dat die voortvarendheid niet ten koste gaat van een transparante, professionele aanpak. En dat de belanghebbenden worden gehoord, maar vooral ook serieus worden genomen. Ten slotte staat participatie prominent in ons raadsprogramma. De zorg van OPZ gaat uit naar het project Bedrijventrein Nieuw-Noord. Een van deze vijf projecten. Met voortvarendheid en op zoek naar innovatieve mogelijkheden heeft het vorige college ingezet op de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan in Nieuw-Noord. De eerste bouwactiviteiten zijn nu al zichtbaar, een mooi resultaat. Echter, een goede oplossing voor de verplaatsing van de Currie-Driehoek en de realisatie van de sociale huurwoningen door de Kei blijkt nog, blijft nog achterwege. Na de mening van OPZ mag het college hier meer aandacht aan besteden. Juist omdat daar een extra kwaliteitsimpuls voor de wijk Nieuw-Noord mee is te bewerkstelligen. Met een substantieel aantal sociale huurwoningen. Ook vraagt OPZ voor Nieuw-Noord aandacht voor het verbeteren van de bereikbaarheid middels het openbaar vervoer. Bewoners van Nieuw-Noord, waaronder veel ouderen, ondervinden hinder dat er geen rechtstreeks openbaar vervoer naar het centrum is. Een suggestie van OPZ is een buurtbus zoals in Bloemendaal-Sanpoort verzorgd door Connection, gesubsidieerd door de provincie. OPZ roept het college op hierover met Connection in gesprek te gaan. Voorzitter, het is vijf over twaalf. Nu nog niet hoor. Uh, als het gaat over de huisvesting van onze burgers. Wachttijden om in aanmerking te komen van een sociale huurwoning van 8 tot 10 jaar zijn geen uitzondering. Het uitvoeringsprogramma Wonen 2018, 2027, wat in december naar de raad komt, moet antwoord geven op welke wijze wij dit gaan aanpakken. OPZ geeft nu al aan dat zij noodzakelijke aanpassingen wenst van het woningbouwprogramma bij de projecten. Met ruimte voor de realisatie van sociale en middensegmentwoningen bij de grote projecten. En is bereid eventueel negatieve financiële consequenties voor de grondexploitatie gedeeltelijk te dekken uit het strategisch investeringsfonds. In het sociaal domein zijn er veel ambities. OPZ juicht daartoe. Te veel om nu allemaal te benoemen. Twee wil OPZ toch wel benoemd hebben. De doorontwikkeling van het sociaal wijkteam. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben... makkelijk hun weg vinden naar het sociaal wijkteam. En daadwerkelijk krachtig uitvoering geven aan het koersdocument werk en inkomen. Het aantal bijstandsgerechten mag niet verder stijgen en moet worden teruggebracht. Open Zet vindt het een goed initiatief dat de bijstandafhankelijke inwoners worden uitgedaagd en ondersteund om te participeren naar vermogen. Het is daarnaast goed te zien wat er allemaal mogelijk is bij Pluspunt en de blauwe tram. Het is een verrijking voor Zandvoort. Voorzitter, Open Zet heeft nog geen zicht op wat de ambtelijke samenwerking met Haarlem ons al heeft gebracht en nog gaat brengen. De eerste geluiden vanuit het college zijn positief. OPZ ziet echter ook in het uitvoeringsprogramma op een aantal beleidsvelden en of activiteiten een verzoek tot uitbreiding van het aantal FTE's. De voorgestelde capaciteitsuitbreiding is volgens het college noodzakelijk in het kader van het uitvoeringsprogramma voor een tijdige en goede uitvoering van het raadsprogramma 2018-2022. OPZ is ook verheugd te lezen dat het college er zich wel van bewust is... dat de omvang van de ambtelijke organisatie bescheiden dient te zijn en te blijven. Haarlem en Sanford hebben echter de afspraak gemaakt... om te streven de kwaliteit van taakuitvoering op gelijk niveau te brengen. Waarbij wordt gedoeld op het hoogste kwaliteitsniveau... dat bij partijen op de verschillende taakvelden aanwezig is. Passen deze uitbreidingen niet binnen die afspraken? OPZ vraagt het college hierin de scherpte te zoeken. Voorzitter, het moet genoemd worden. In het komend jaar staat de herbenoeming van u als burgemeester op de agenda. Het ambt van burgemeester is voortdurend in ontwikkeling. De omgeving waarin burgemeesters werken verandert. De decentralisatie in het sociaal domein maakt een integrale lokale beleidsafweging belangrijk. De intensiteit van intergemeentelijke samenwerking neemt verder toe. Voor Zandvoort de intensieve samenwerking met Haarlem. Het medialandschap is ingrijpend gewijzigd en in het samenspel tussen overheid en samenleving ontstaan initiatieven. Burgemeesters staan daardoor voor nieuwe uitdagingen. OPZ roept de partijen op om gezamenlijk te bepalen wat Zandvoort de komende zes jaar voor burgemeester nodig heeft. Om ons verder te brengen in bovenstaande ontwikkeling. Voorzitter, tot slot. De OPZ-fractie is van mening dat we trots kunnen zijn op wat is bereikt. Er is jarenlang consequent doorgewerkt dit financiële resultaat te realiseren. Dat standvastig doorwerken gekoppeld aan verbeterde economische omstandigheden... heeft ons gebracht waar we nu zijn. Het uitvoeringsprogramma zal ons de komende jaren vaak bezighouden. En er zal hard gewerkt moeten worden om alle ambities te realiseren. Maar met dit programma hebben wij daartoe een praktische en richtgevend instrument in handen. College, collega raadsleden en ambtenaren, dank voor uw inzet. Namens de fractie OPZ. Dank u wel meneer Kramer. Wie van uw raad wenst een vraag te stellen of een opmerking te maken of... ...een mini-debat aan te gaan. Ik kijk rond. Dat is niet het geval. Dan gaan wij verder... ...met de volgende partij... ...en dat is de VVD. Meneer Hendricks. Voorzitter, voorzitter, mag ik een... Hem... Uh, ik zou graag de documenten ook willen zien... ...want ik zie dat alleen... Uh, het. ...de beschouwing van de Partij van de Arbeid op de website staat. Dank voor alle aandacht daarvoor. Maar ik zou ook graag die van de collega's willen lezen. Want dan kan ik ook met de opmerkingen die gemaakt worden... ...kan ik Mevrouw meteen even meekijken. Koper, ik begrijp dat ze wel zijn geplaatst. Maar u moet dan even vernieuwen. Uh, en ik weet niet hoe dat werkt bij uw uh, e elektronische attribuut. Maar dat schijnt de truc te zijn. Ja. Nadat ze zijn voorgedragen bij een aantal mensen. Ja goed ja achteraf dat is de keuze van de partij goed meneer Hendricks, gaat uw gang voorzitter leden van de raad en college aanwezigen en luisteraars en kijkers thuis ik wil deze beschouwing graag starten met een woord van dank aan onze ambtelijke organisatie voor deze begroting, voor het uitvoeringsprogramma en voor alle ondersteuning die wij mogen ontvangen. De VVD heeft regelmatig kritiek op de structuur die we hebben gekozen met de ambtelijke fusie, maar die kritiek staat los van de inzet van alle ambtenaren in die huidige structuur. De algemene beschouwing is altijd een bijzonder moment in het politieke jaar. Het moment waarop we het hebben over de begroting voor het komende jaar en daarmee over het totaal van het Zandvoortse beleid. Een hoogtepunt van lokale democratie. En dit jaar zijn die algemene beschouwingen zelfs nog wat meer bijzonder dan gebruikelijk. Het, zijn de algemeen, uh, het gaat hier namelijk nou niet alleen over de begroting 2019, maar ook om de uitvoeringsprogramma van het komende vier jaar. En het, zijn ook daarnaast de eerste, uh, het is daarnaast ook de eerste begroting van dit nieuwe college. En tenslotte, voorzitter, iets, persoonlijk, iets persoonlijker is het ook de eerste keer dat ik als fractievoorzitter van de VVD deze algemene beschouwingen mag geven. Voorzitter, er is geen betere plek om te wonen dan onze mooie badplaats. Ik denk dat wij hier, ondanks al onze politieke meningsverschillen, allemaal houden van Zandvoort. Dat wij houden van, onze, van de reuring in de zomer, maar ook van de rust in de winter. Houden van het strand, van de natuur, de duinen, de boulevards en het dorp. En ook van de winkels, van Bentveld en van het circuit. Ik ben ook erg blij dat mijn ouders ergens in de jaren tachtig de keuze hebben gemaakt om hier te gaan wonen om hier naartoe te verhuizen uit het toch ook best mooie Brabant, voorzitter. Maar de rest van mijn familie heeft die keuze nog niet gemaakt... en kan al dit dus alleen maar zien bij bezoek. Zo ook een, een week of twee geleden, wat ik wel gezellig vind. keer de hele familie op bezoek. En ik vind het dan leuk om iets van onze omgeving te laten zien. Bijvoorbeeld, hoe kan dat nou beter door middel van een leuke wandeling. Dus ik haalde mijn familie op bij het station en vandaar liepen we richting het strand. En een oom van mij merkte op dat eigenlijk de omgeving daar een stuk mooier was geworden dan de vorige keer dat hij hier was. En hij heeft natuurlijk gelijk, voorzitter. Want het stationsplein en de route naar, het, uh, naar boven toe, de trappen naar boven toe, zijn flink opgeknapt. Maar zoals een kritische tante van mij opmerkte, kan het gebied daarboven, bij de passagepanden, nog wel wat verbetering gebruiken. Um, en wij zien dan ook graag de plannen van het college met het entreegebied uh, tegemoet. Het raadsprogramma en het uitvoeringsprogramma laten forse ambitie zien met onder andere dit project. De VVD is er blij mee. En ik sprak er ook naar mijn familie de verwachting uit dat de volgende keer dat zij bezoek zijn. Het hele entreegebied, de hele route van het, strand, van het station naar het strand een waar visitekaartje voor Zandvoort is geworden. Onze bewoners en gasten verdienen dat. Nou, we lopen een stuk over het strand eh, zuidwaarts. En bij het Zuidstrand gaan we van het strand af en lopen via de boulevard weer terug naar het Badhuisplein. En ook hier staan we weer stil bij de mogelijkheden die ook deze gebieden hebben voor een verbetering. Om deze gebieden nog mooier te maken. En als ik vertel hoe eensgezind de Zandvoortspolitiek politiek eigenlijk is, ook weer over deze projecten Bad Huisplein en Metropoolboulevard, reageert er nichtje van mij verbaasd. Die zandvoortspolitiek politiek was altijd zo'n ruzie en gedoe. Ja, zeg ik, vaak wel. Maar we kunnen het wel. Er ligt een ambitieus raadsprogramma wat bijna door de Unanieme Raad uh, gesteund is. Alle partijen waren de ruzies en het coalitie denken uit de vorige periode spuug zat... En nu, kom, ja, nu komen we dan net uit een crisis rondom het Watertoorplein, het aftreden van een gewaardeerde wethouder. Maar voorzitter, we gaan ons nu focussen op dit raadsprogramma, op de inhoud, op het mooie maken van Zandvoort. We lopen via de Kerkstraat het dorp in. En vanzelfsprekend is het daar gezellig. In een van de leuke horeca-gelegenheden nemen we een kop koffie en daarna vervolgen we die, die wandeling weer. Langs het leegstaande gemeentehuis. Een pijnlijk gezicht. Ik leg uit dat alle ambtenaren inmiddels in Haarlem zitten. En welke nadelen dat nu al zichtbaar oplevert. Dat Zandvoort telefonisch de slechts bereikbare gemeente van het land is geworden. Dat ambtelijke molens eh, trager en bureaucratischer zijn geworden. Een voorbeeld zijn de communicatielijnen tussen de gemeente en haar publieke partners. Wij dienen hier straks een motie over in. Mijn tante vraagt zich af als ik dat zo uitleg waarom die Zandvoortse bevolking dan gekozen heeft voor deze fusie. En als ik uitleg dat het toenmalige college en de toenmalige coalitie... ...geen enkele zandvoorter ooit ook maar iets gevraagd hebben... ...valt de groep stil van verbazing. Het is ook eigenlijk niet uit te leggen. Gelukkig kan ik hen wel vertellen dat de evaluatie van die fusie... ...grootser wordt aangepakt dan oorspronkelijk van plan was. En dat de mening van de zandvoorters in deze evaluatie wel meegenomen wordt. Als we het Raadhuisplein via de Haltstraat verlaten... ...is de leegstand van sommige panden uiteraard onderwerp van gesprek. En dan gaat het natuurlijk met name om de rol die de gemeente kan spelen... ...bij het versterken van de economie. In de visie van de VVD staat vooral een rol van mogelijk maken. Wij zorgen bijvoorbeeld voor dat Zandvoort er mooi bij ligt. Ik noemde net al een aantal projecten waarin we dat uh, sterker gaan doen. En vervolgens is het zaak ondernemers te laten ondernemen... en er niet in de weg te zitten met regels en voorschriften. Daarom is de VVD uh, positief over de aangekondigde pilot deregulering... over het flexibiliseren en dereguleren van vergunningen... en het doorzetten van de pop-up gedachten. Als de gemeente ondernemers minder in de weg zit zal dat ervoor zorgen dat er in Zandvoort meer gebeurt. En de VVD staat pal voor Zandvoort als bruisende badplaats. Via de Verlengde lopen inmiddels over de Vondellaan. Gaandeweg gaat het gesprek inmiddels over belastingen. En dan natuurlijk vooral over een van de meest oneerlijke belastingen van ons land, de OZB. Mijn familie weet dat wij als VVD in Zandvoort al een tijdje druk maken over de hoogte van deze belastingen. En voorzitter, hoewel ze in het algemeen geen VVD-stemmen, helaas, heb ik hen toch weten te overtuigen van onze argumenten. Als je in tijden van crisis de belastingen verhoogt, is het wel zo eerlijk om die belastingverhogingen terug te draaien, zodat de crisis voorbij is en het geld daarvoor beschikbaar is. Zelfs familieleden die GroenLinks, Partij van de Arbeid of SP stemmen, zien daar de logica van in. En samen met OPZ en PVV hebben we dan ook een amendement ingediend, of gaan we een amendement indienen, wat de OZB verlaagt met het bedrag waarmee die in 2014 is verhoogd. Tijdens het lopen merk ik dat een, een nichtje van mij Zandvoort eigenlijk bijna net zo mooi is gaan vinden als ik. En zij is nog op zoek naar een leuke woonplaats om op zichzelf te gaan wonen, dus... Nou, Zandvoort lijkt haar wel wat. En meerdere familieleden geven haar daarin groot gelijk. Helaas is wel te constateren dat meer mensen graag in Zandvoort willen wonen. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn daardoor onaanvaardbaar lang geworden. Het maakt duidelijk dat allereerst het bouwen van meer woningen nodig is. Vooral in categorieën waarin Zandvoort een tekort aan is. Daarnaast is in zandvoort de doorstroming een groot probleem. En daarom is het belangrijk dat we verdere afspraken met de KEI maken... ...over het bevorderen van doorstroming en het tegengaan van scheefwonen. De VVD is tevreden dat de raad en het college ook deze ambities unaniem steunen. Een concrete actie die we kunnen doen om die wachtlijsten te verminderen... ...is het opheffen van de voorrangsregeling voor statushouders. Gemeentes hoeven hen geen, voor, geen automatische voorrang meer te verlenen... ...en het is dan ook steeds lastiger om uit te leggen waarom we dat wel zouden doen. Ik kan niet meer uitleggen dat mensen in Zandvoort 7, 8 of 9 jaar op een sociale huurwoning moeten wachten... ...en dat de statushouder die meteen krijgt. Voor de VVD geldt gelijke monniken, gelijke kappen. En daarom dienen we wederom samen met OPZ en PVV een motie in. We zijn bijna klaar met onze wandeling. Vierde van Alphenstraat lopen we richting de Van Galenstraat waar ik woon. En onderweg lopen we langs de ingang van een van de mooiste stukjes Zandvoort, het circuit. We filosoferen erover hoe mooi het zou zijn als we hier over een paar jaar... ...mee kunnen maken hoe Max Verstappen de eerste nieuwe Grand Prix van Nederland wint. En ook die Formule 1, de terugkeer daarvan, is een mooi voorbeeld van uh, ...waar de politieke partijen hier in Zandvoort goed kunnen samenwerken. Bij de voorjaarsnota werd een VVD-motie vrijwel unaniem gesteund... ...waardoor de terugkeer van die Formule 1 nu staat opgenomen in de investeringsagenda. Hierdoor geeft het college de ruimte om gesprek hierover aan te gaan... ...en de lobby te ondersteunen. Wethouder, alle succes daarbij. Voorzitter, we zijn bij mij thuis aangekomen. Het is inmiddels ook wat later geworden en vanaf mijn balkon kijken we naar de zonsondergang in zee. Met zo'n achtergrond kunnen we eigenlijk niet anders dan vaststellen dat in Zandvoort veel goed gaat. En dat geldt ook voor deze begroting en uh, dit uitvoeringsprogramma. Niet voor niets ging de VVD de verkiezingen met de slogan Zandvoort moet Zandvoort blijven. Er zijn echter ook zaken die beter kunnen, nee beter moeten. Op die punt zal de VVD met moties het beleid bijproberen te sturen. Voorzitter, ik dank u, het college, de aanwezig op de tribune, de luisteraars thuis en mijn collega raadsleden voor de aandacht. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hendricks. Ik hoor dat u van stevige wandelingen houdt. Wie wandelt mee met meneer Hendricks? Oftewel, heeft u vragen of opmerkingen? Meneer Elgebali, Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben wel benieuwd naar uh, het argument dat de heer Hendricks dan gebruikte tegen zijn familie om die toch zo oneerlijke OZB uit te leggen aan hen. Meneer Hendricks. Ik snap niet helemaal wat de heer Agobali bedoelt. Nou, u zei nu uh, mooie en leuke wandeling... Uh, dat iedereen wel snapte waarom die OZB zo oneerlijk was. En zou u dat iets verder voor mij kunnen uitleggen? Nou, Waar ik zelfs mijn, mijn linkse familieleden van heb kunnen overtuigen... is dat, uh, hoewel zij natuurlijk anders denken over belastingen... en ik ben niet voor niets de, de VVD'er van de familie... maar uh, waar ik hem wel van kunnen overtuigen... is dat als je in tijden van crisis die belastingen verhoogt... als je zegt van joh, het gaat nu slecht... We hebben deze extra bijdrage nodig. Is dat er dan een moment komt na die crisis. Als er weer geld is om te investeren. Om die tijdelijke verhoging van toen ook weer terug te draaien. En dat argument snapt toch zelfs mijn linkse familieleden. Meneer Algepaling. Ja, dankjewel voorzitter. Um, mooi dat ook die linkse familieleden het snappen. Uh, mijn mening weet u daar waarschijnlijk ook wel over. Um, maar wilt u niet liever gewoon aan alle standwoorders uh, zoiets oneerlijks teruggeven dan alleen aan... De mensen met een huis. Meneer Hendricks. Ik zie die tegenstelling niet helemaal. Omdat we ten tijde van die crisis ook niet aan alle standvoorters deze belastingverhoging hebben gevraagd. We hebben uh, de OZB toen verhoogd. Niet allerlei andere belastingen. Alleen de OZB hebben we toen verhoogd. Dus geven we die nu weer terug. Maar uiteraard als weer weer die voorstel heeft om voor meer standvoorters belastingen te verlagen. Dan zullen wij dat altijd uh, positief bekijken. Nou voorzitter daar ben ik in ieder geval blij mee. Um... Maar u zegt net in een bijzin dat uh, niet alle zandvoorters die belasting hebben betaald. Volgens mij hebben alle zandvoorters die hier wonen een huis. En betalen ze hoe dan ook, het kan doorbrekend zijn door de huur namelijk, de OZB. En bent u ervan overtuigd dat wanneer wij de OZB gaan verlagen... want daar gaat het wel naartoe in, in uw beschouwing... Uh, dat dat ook gaat gebeuren voor alle zandvoorters. Want gaan de mensen die een huis huren, gaan die hem ook terugkrijgen. En gaan die het ook terugzien. Nou, voorzitter, dat hangt dan af van, hun, hun, van de huiseigenaar. In hoeverre die dat, uh, uh, dat gebruikt om een huurverlaging te realiseren. Ik weet dat in 2014, uh, toen de OZB verhoogd is, zullen niet heel veel huiseigenaren de huur hebben verhoogd. Omdat dat nou allemaal gebonden is aan maximale grenzen. Dus destijds hebben de kosten vooral neergeslagen bij de huiseigenaren. En dus nu ook de opbrengsten. Iemand anders? Dat is niet het geval... Dank u wel, meneer Hendricks. Wij gaan door naar de fractie van D66, meneer Huimsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, eh, wethouders, eh, inwoners van de gemeente Zandvoort... en collega-raadsleden. In het raadsprogramma zijn drie belangrijke zaken afgesproken. Eén is een sterk, stabiel, betrouwbaar en kwalitatief goed bestuur. Twee, een optimaal gebruik maken van de kracht van de samenleving. En drie, de gerichte ambities waar we krachtig op inzetten om tot concrete resultaten te komen. In coalities met een groot deel van de Raad... heeft D66, Zandvoort en Bentveld ervoor gezorgd... dat de gemeente de hele periode bestuurd werd, de afgelopen periode. Door samen te werken. En we hebben daarmee veel bereikt. We hebben de financiën op orde gekregen. We bouwen nu zelfs flinke reserves op. We hebben investeringsruimte gecreëerd... En we gaan volgens de begroting de komende jaren veel zaken grondig aanpakken. Zoals wij ook eh, hebben gelegd in de strategische investeringsagenda. En dat zal voornamelijk ook zijn in de openbare ruimte en aan de boulevards. Wat wij nu zien is dat de economie draait als nooit tevoren. Van 800.000 overnachtingen in 2016 naar voorbij de 1 miljoen in 2017 we zijn ook heel erg benieuwd wat het eventueel zou worden in 2018. En de gemeente Zandvoort staat er in de regio... nationaal en internationaal gewoon heel goed op. Een andere grote bestuurlijke klus... de grote transitie in de zorg... is in het over het algemeen goed verlopen. We zien daarin natuurlijk ook nog heel veel zaken... zoals problemen in de jeugdzorg en eventueel in de WMO. Maar ik ga ervan uit dat het college dat ook op deze manier weer zou kunnen oplossen. Het zijn precies de zaken waar wij de afgelopen vier jaar... en ook dit jaar weer ons op zouden richten. En dat hebben we de afgelopen vier jaar in ieder geval met succes gedaan. De in 2014 ingeslagen weg om de financiën van Zandvoort op orde te krijgen... wordt elk jaar weer verder bewandeld. Gemeentebelastingen worden niet verhoogd... en tarieven alleen maar trendmatig aangepast. Een D66 vindt dat een goed idee. Samenwerking werd door ons al eerder eens genoemd. Samenwerking is essentieel om tot een goede besluitvorming te komen. Om te doen wat het beste is voor Zandvoort. Een D66 zal zich blijven inzetten voor goede samenwerking... en een constructieve houding ten opzichte van raadstukken... of zaken die door het college of andere partijen worden voorgedragen. Een D66 heeft in een korte periode zich hard ingezet op integriteit voor de zuiverheid van de besluitvorming. Daarin heeft D66 keuzes gemaakt, harde keuzes... die niet elke partij of persoon bevallen zijn. Als D66 beseffen we goed dat we het proces bemoeilijkt hebben... voor het college en een aantal partijen in de raad. We merken heel goed de situatie waar de huidige collegepartijen mee zitten. En we snappen het gevoel van wij tegen zij heel goed. We begrijpen hoe de huidige collegepartijen zich nu ook voelen en T66 heeft zich in de periode altijd constructief opgesteld... en heeft altijd geprobeerd om een grote meerderheid met zich mee te krijgen. En ook dat lukt niet altijd. Wij vragen de collegepartijen niet in een schulp te kruipen... maar juist open te staan voor samenwerking. U zou zomaar die drie zetels hard nodig kunnen hebben... om een meerderheid te willen hebben op bepaalde onderwerpen. U merkt het ook, wij komen als derde aan bod als derde grootste partij van deze gemeente. En verbinden doe je niet zomaar. Als er stukken worden geschreven over een raadsprogramma... en een coalitie oppositie, de Heemstede krant van 14 augustus 2018... en dat er weer sprake zou zijn van een nieuwe oppositie... dan is het natuurlijk onjuist en ongepast. Brede steun voor het raadsprogramma... zoals al eerder aangekondigd door, eh, zoals ik hoorde... van de PvdA en GBZ, is nog maar de vraag... En als je hem goed uitrekent, zou er nog maar tien van de 17 zetels zijn... waarin wij als raads, eh, het raadsprogramma als partij gedogen tot het einde van het onderzoek... en daarna weer onze conclusie zullen trekken. We vinden daarom ook sommige zaken iets wat voorbarig. Denk hierbij aan de uitbreiding van het aantal FTE van de wethouders. Brede samenwerking is hierin niet opportun, aldus de collegepartijen. Als hierover gesproken wordt, was had de brede steen kunnen zijn vanuit andere partijen. Zoals GroenLinks, PvdA, GBZ of de PVV of iemand van buiten... om als wethouder bijvoorbeeld te kunnen leveren... vanwege de neutraliteit of vakinhoudelijkheid die een wethouder had kunnen leveren... in de positie van eventueel een andere partij. Het is misschien geen logische keuze...